Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zet 15 Nederlandse diplomaten het land uit. Dat heeft te maken met een beslissing van ons land, vertelt politiek verslagheffer Wilke Boom. Dat is natuurlijk het besluit van Nederland van eind maart om toen 17 Russische diplomaten uit Nederland weg te sturen, uit te zetten. Op verdenking van uh, spionage. Nou, Eigenlijk werd een reactie zoals die vandaag bekend is uh, al veel eerder verwacht nadat Nederland dat besluit had genomen. Maar het kwam dus vandaag. De Nederlandse diplomaten hebben twee weken de tijd om hun spullen te pakken. In Arnhem zijn drie mannen uit Duitsland opgepakt die in hun eigen land werden gezocht voor poging tot moord. Volgens de Gelderlander gaat het om drie broers van circusfamilie Rens. Ze zouden vorig jaar een man met stokken en boksbeugels in Hamburg mishandeld hebben. De vijfsterrenrecensies op Google en TripAdvisor stromen nog niet binnen voor de Floriade. De wereldtuinbouwtentoonstelling werd vorige week in Almere geopend. Maar bezoekers reageren niet echt enthousiast. Zo schrijven mensen dat het te duur is en dat het terrein er armoedig bij ligt. Veel dingen zijn nog niet af. Bier gooien naar de keeper, vuurwerk afsteken op de tribune... of na de wedstrijd met z'n allen het veld oprennen. Er zijn veel manieren om een stadionverbod te krijgen. Maar deze kende je waarschijnlijk nog niet. Een Ajax-fan die bij Ajax Sparta was... is niet meer welkom nadat hij een vrouwelijke steward probeerde te zoenen. De man heeft een brief gekregen van Ajax. Tijdens de wedstrijd heeft u tot meerdere malen geprobeerd om een steward te zoenen... en heeft u een bevel van haar genegeerd. Ajax keurt dergelijke gedragingen ten strengste af, schrijft de club... Maar het kan zijn dat de man ook een landelijk stadionverbod krijgt voor de aanranding. De KNVB moet daar nog een knoop over doorhakken. Het weer, aardig wat zon, soms wat wolken. 16 graden in Groningen en 20 in Brabant. Ook morgen lekker zonnig, wel een graadje kouder dan vandaag. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zo langzamerhand ontstaan er wat files in onze regio. Je hebt 10 minuten vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Tussen Schiphol en Roelof Arensveen. 11 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Konopunt Kooijmeer. 5 kilometer file daar. En op de N208 veel bezoekers aan de Keukenhof in de file. Vanuit Sassenheim naar Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer met bijna een half uur oponthoud.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 Let's get to De zonnige klanken van Baltimora. hoor je dat was met uh, de Tassan Boy. Welkom terug, Zandvoort op zondag, het uh, derde uur alweer en uh, wat gaan we nu drie allemaal doen Albert-Jan? Over de tweetal platen hebben we natuurlijk weer tijd voor Pit Report. Uh, Max Verstappen heeft zijn eigen raceteam inmiddels uh, opgesteld uh, ge of samengesteld moet ik zeggen... Uh, dat is even een uh, nevenbij de formule 1 dan. <coughs> maar in ieder geval heeft de ambities uh, wat uitgebreid. Daarnaast was hier Max natuurlijk niet te spreken over de snelheid van de safety car uh, in de vorige race. En Porsche en Audi zijn voornemens uh, om uh, weer uh, deel te nemen aan de Formule 1 weliswaar in 2026. Maar in ieder geval uh, dan tegen die tijd worden de reglementen weer vereenvoudigd. En uiteraard aan de andere kant dan wat, wat goedkoper gemaakt.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 de periode dat uh, CFM uh, je eigen lokale radio nog uh, onderin de watertoren zat wat een feestje was het daar zeg en dan uh, de Sonys uit 1995 even speciaal gedraaid omdat uh, het uh, programma al oh, wat een jaar gisteravond ook uit uh, 1995 uh, kwam Althans, over 1995 ging dan uh, om het zo maar goed te zeggen dans je de hele nacht met mij het feestje kan beginnen gezellig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 Quiet! Midden in de paasvakantie. Dus deze plaat daar een speciaal heeft voor iedereen die op vakantie is. Door de Decilus. Lekkere Fransstalige muziek. Een voyage, foya's. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, ruim een kwart over vier geweest. Albert Jos zit er helemaal weer klaar voor de laatste nieuwtjes uit de Pitstraat. En met name over Max Verstappen.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 over mij we staan er samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Ik zie ogen dicht voor onze laatste set. En ik denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hat daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door dus voor de laatste keer. Het spijt me. Het duurt te lang. Het duurt te lang, sta stil, wat jij wil, wat ik wil, duurt te lang.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 Vamos aan. En el corriente no Y puro pa arriba Mi compa Edén Muñoz Y suena y suena compala 17 graden, maar eigenlijk moet het wat warmer zijn hè, voor deze muziek. En iets meer geld erbij, Albert uh, dan Ja. Een paar dollartjes meer en niet een dollar. Daar moet ik ook meteen aan denken. Haike Acer, dinero, hoor je. En, uh, nou, wat mij betreft een van de nieuwe sommerritsen die er uh, aan gaat komen. Nog niet uit in Nederland, maar het gaat uh, vast en zeker uh, gauw weer gebeuren. Net gebeurde er nou, nog wat een en ander uh, tijdens uh, Parijs-Roubaix. Want een Nederlander die... Uh,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 Het was in november. Ik zag jou daar staan en ik dacht ik rom. Jij liep naar mij het steeds heen. Mijn hart ontplofte toen gewoon. Het leven was gelijk een feestje. Op dat moment toen jij verscheen.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 Moment. Jij stopt zomaar in mij.